10 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Bij accountantsbureau Deloitte is topman Meter opgestapt als bestuursvoorzitter. Hij was nog maar drie maanden CEO bij het bedrijf. Bij een regulier intern onderzoek bleek dat Meter financiële belangen heeft gehad... in bedrijven die hun boekhouding door Deloitte lieten controleren. Volgens Deloitte is niet gebleken dat Meter persoonlijk betrokken was bij de controle en ook zou de onafhankelijkheid van Deloitte niet in het geding zijn geweest. Maar vanwege zijn voorbeeldfunctie heeft Meter na overleg met de Raad van Commissarissen besloten om terug te treden. De zaak is gemeld bij de autoriteit Financiële Markten. Internationaal syrië gezant Kofi Annan heeft met de Syrische regering gesproken over een mogelijke VN-waarnemingsmissie in het land. De missie zou moeten toezien op een eventueel akkoord tussen Assad en de oppositie. Annan zegt dat er geen deadline is voor Syrië, maar dat de strijd niet eindeloos voort kan duren. Een dialoog opstarten is voor hem nu het belangrijkste. Paus Benedictus is aangekomen in Cuba voor een driedaags bezoek. Het is het eerste pausbezoek aan het eiland in 14 jaar. De afgelopen dagen was de paus in Mexico. De paus landde in de zuidoostelijke stad Santiago de Cuba, waar hij werd verwelkomd door president Raúl Castro. Benedictus zal vanavond nog een mis opdragen in Santiago. Een stekje van de Anne Frank-boom is vandaag geplant bij het Holocaustmuseum Yad Vashem in Jeruzalem. De boom staat bij de herdenkingsplaats voor kinderen en de Internationale School voor Holocauststudies. De kastanjeboom stond in de tuin van het huis in Amsterdam waar Anne Frank en haar familie ondergedoken zaten in de Tweede Wereldoorlog. Anne Frank noemde de boom in haar dagboek. In 2010 waaide de 150 jaar oude boom tijdens een storm om. De Anne Frank Stichting heeft stekjes van de boom gekweekt die naar scholen en organisaties in heel Europa zijn gestuurd. Dan nog het weer. Eerst nog helder. Vannacht ontstaat lokaal wat mist. Het wordt een graad of drie. Morgen eerst grijs, daarna zonnig en 14 tot 18 graden.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 Goedenavond dames en heren, welkom bij aflevering 10.002 van Langs de Lijn op een heel gewone maandag. Hoewel gewoon, het is de dag waarop het Nederlands mannenvolleybalteam afscheid neemt van zeven ervaren internationals. En dat terwijl Bondschoos Edwin Benne een paar maanden geleden nog positief was over de motivatie bij zijn spelers. Ik heb gezien dat heel veel spelers een groot, een groot hart hebben voor het Nederlands volleybal en voor het Nederlands team. Ik wil graag nog steeds eraan bijdragen om, om dit team te ontwikkelen. Uh, richting, uh, richting weer successen. Het liep dus wat anders. Zometeen veel meer over de leegloop bij Oranje. Bij het Nederlands mannenhockeyteam was het juist de dag van de rentrée. Tenrooyer en Take Takema krijgen een herkansing van bondscoach Paul van As. En dat voelde voor de Nooyer als een opluchting. Ik heb begrepen dat ik elkaar gaan trainen vandaag. Dus uh, uh, eens even kijken hoe ik er naar de training voor sta. Maar uh, nee, het voelt, uh, voelt goed en iets van opluchting. natuurlijk zit altijd wel een beetje bij. Zometeen een reportage vanaf het trainingsveld. Hoe het ook in de Eredivisie afloopt met Feyenoord. Het wordt morgen feest in de Rotterdamse Kuip. Het stadion viert zijn 75e verjaardag. Dat roept veel herinneringen op. Ik kan me de gouden Europa Cup jaren nog herinneren. Dat ging dan zo vreselijk de keer En uh, dat is iets, toch iets, niets. Ondanks dat ik in de grootste stadions van de wereld heb gespeeld... Blijft dat toch een uniek, uniek stadion? En nog veel meer in deze Langs de Lijn uitzending. De pech van windsurfer Dorian van Rijsselbergen. Het lijflied van de Ronde van Vlaanderen. En schaatszijnen Gerard van Velden over het zilver van Michel Mulder. Tot 11 uur in Langs de Lijn. Zeven internationals zullen dus niet meer te zien zijn bij het Nederlands volleybalteam. Het is niet niks. Ik ga erover praten met onze volleybalverslaggever Lars Geerts. Lars, het gaat om grote namen, hè? Ja, het gaat zeker om grote namen. Als je alleen al kijkt naar bijvoorbeeld Robert Horstink... absolute sterspeler van het nationale team. Een van de beste volleyballers van dit moment van Nederlandse bodem. Die stelt zich niet langer beschikbaar. Je kijkt ook naar Kai van Dijk. Een van de langste mensen van het Nederlandse volleybal. 2,14 meter 14 is die maar liefst. En een, een hele goede waarde aan de buitenkant. Maar ook spelverdeler, eerste spelverdeler... Yannick van Harskamp stelt zich niet meer beschikbaar. En een vaste waarde de afgelopen jaren in het nationale team. Jeroen Trommel, ook voormalig aanvoerder. Hij heeft zich afgemeld. En als je kijkt naar andere namen, Jan-Willem Snippen, Dick Kooi, dat zijn nog jonge jongens, uh, spelen allebei in Italië. Veel belovend. Maar ook zij hebben gezegd, we doen niet meer mee, tenzij er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Dat ze ingevlogen worden, dat ze een aantal wedstrijden niet meer mee hoeven te spelen. Dat ze een wat rustiger zomer hebben. Nou, dat wordt niet geaccepteerd door Edwin Bennen, de bondscoach. En dus ja, het gaat niet om de minste namen. Ja, maar, maar hoe komt dat dan zover? Uh, ze, liggen, ze zitten niet meer op één lijn? Uh, nee, nou ja, het was afgelopen jaar, uh, afgelopen jaren, moet ik al zeggen, uh, heel erg moeilijk om bepaalde spelers bij het nationaal team te houden. Je moet wel begrijpen, er wordt uh, op dit moment niet betaald voor hun deelname. Normaal gesproken is dat wel, staat er een vergoeding tegenover. Maar de Nederlandse volleybalbond heeft dat geld niet. En uh, biedt dus alleen een onkostenregeling. Nou, voor jongens zoals Robert Horstink bijvoorbeeld, die een behoorlijke salaris verdienen in Italië, is het een behoorlijke uh, tegenvaller als ze in de zomer uh, niet uh, op hun loonlijn staan ergens. Zij kunnen bijvoorbeeld ook heel veel geld verdienen in het internationale beachvolleyballcircuit. Uh, commerciële toernooien, Nou, de, de, daar worden uh, redelijke startgelden voor betaald. Daar doe je dan niet aan mee. En ze moeten dus zelf investeren. moeten geld ja. meebrengen om in Oranje te gaan spelen. Dat ja. was al een puntje. En dat willen ze misschien nog wel als er uh, mee wordt gespeeld in de, in de top. Maar ja, dat is niet meer het geval. Hè? Nou, dat is het tweede in de, inderdaad. Het programma dat er ligt voor het nationaal team... dat is niet zo uitdagend. Een paar jaar geleden speelde Nederland nog de grote toernooien. Je speelde nog een EK. Je deed nog mee om plekken bij de Olympische spelen en, heel belangrijk, je speelde in de World League. Dat is een grote etalage waar je kunt laten zien wat je waard bent tegenover de beste teams ter wereld. Dat is interessant. Dan kun je meedoen. Maar op het moment dat Oranje zo ver teruggezakt is, dat je pre-pre-olympische kwalificatie moet spelen, dat je met moeite door, een, uh, door de kwalificaties heen komt, je niet kwalificeert voor grote toernooien, dan is het voor dat soort spelers niet meer interessant om nee. op te komen daar. Laten we even luisteren naar de bondscoach Edwin Benne. Hij legt er vanmiddag uit wat er volgens hem aan de hand is.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 beschikbaar te zijn voor het nationaal team. Dat en dat, dat, dat, ja? dat gaat om, om, om, om twintigers, dus het gaat om vrij jonge spelers ook die ertussen zitten, Het gaat ook om wat jonge spelers die, die dus nogmaals dat commitment niet, niet kunnen brengen. We ja, hadden nou, vorig jaar natuurlijk ook al wat, wat moeilijkheden met enkele spelers om, om, ja, om volledig, met volledige overgaven bij, bij het team te zijn. Maar gewoon door de tegenvallers ja. van de afgelopen tijd zeggen ze van uh, een beetje ja. murro. Ja, dat zal er zeker, ook, uh, zeker al meespelen dat de jongens ja, natuurlijk niet zo heel veel gewonnen hebben. Dat was natuurlijk, uh, natuurlijk een moeilijke, moeilijke situatie. Mm. Maar uh, ja, uh, de interesse uh, hebben om weer uh, op te bouwen met het Nederlands team, ja, dat is niet uh, iedereen gegeven. Dus uh, mm. ja, maar doen we doen het met de jongens die het wel willen. Want dus Edwin Bennet tegen collega Dorot Megens, uh, hij doet er enigszins luchtig over, uh, Lars. Ja, hij moet ook wel, hè? Ja, hij kan niet anders. Uh, hij wordt hiermee geconfronteerd en zal verder moeten. Hij zegt zelf dat hij een goede basis heeft van 29 spelers. Maar dan heb je het niet over spelers van dit niveau. Natuurlijk, er blijven nog wel een aantal goede spelers over. Uh, Jeroen Rouwerdink bijvoorbeeld uh, speelt heel goed. is op dit moment goed bezig in Italië. hoe was een club op degraderen staat, Moet ik er wel even bij zeggen. Uh, maar is een uitstekende speler. Die blijft erbij. Jelten Maan, ook al een tijd lang een vaste waarde in het nationaal team. Die blijft er ook bij. Maar als je dan voor de rest gaat kijken, als je mee wilt doen op het grootste grote internationale niveau, dan heb je spelers nodig... met een bepaalde rijpheid, die een bepaalde leeftijd hebben bereikt... die grote internationale toernooien al hebben gespeeld... of bij goede clubs zitten. En dat zijn mensen die, uh, die er niet meer bij zijn. Dus je verliest een enorme brok ervaring. En dat kun je tot op gedeelte wel invullen met jeugd. Maar dan kom je niet tot het huidige niveau, of het niveau wat het team bijvoorbeeld een aantal jaren geleden nog had. En dat zal heel lang duren. Nou, we gaan ook eens even uh, wat vragen aan een van de spelers die dan bedankt heeft. Yannick van uh, Harskamp. Janniek, goedenavond. Goedenavond. Uh, jij hebt zelf bedankt, of, of ben je bedankt? Nee, nee, nee. Nou ja, zoals Edwin uh, al zei, dat heb ik zelf aangegeven... dat ik, uh, dat ik me niet meer beschikbaar stel voor het nee. nationaal team. Wat is jouw reden daarvoor? Uh, nou ja, eigenlijk zijn er uh, ja, echt wel meerdere, meerdere redenen, maar uh, voor mij een hoofdreden is, uh, ja, is heel eerlijk gezegd uh, dat ik me afgelopen jaren gewoon uh, ja, in het team toch wel uh, ja, dat ik heel veel moeite had om uh, eigen niveau uh, uh, te halen, zeg maar. En, ja, het niveau was te laag? Uh, sorry? Het niveau was te laag voor je? Nee, nee, nee. Uh, mijn eigen niveau, zeg maar. Dat ik, uh, ik voelde me niet zo, uh, niet zo prettig afgelopen jaren. En uh, nou, ik ben best wel ja, toch een gevoelsmens en uh, ik heb me daar best wel een aantal uh, tijden uh, ja, ongelukkig door gevoeld. Uh, en met het uh, niet halen van de Olympische Spelen, zeg maar, dat OKT wat we uh, gespeeld hebben, wat gewoon uh, ja, voor mij best wel uh, een grote impact had. Ehm... Uh, ja goed, uh, met die emotie uh, ja, heb ik ook, uh, daarmee heb ik natuurlijk moeten dealen. En ja, op een gegeven moment als je na een aantal keren uh, de deksel op je neus krijgt, van, uh, dat, het gewoon, uh, dat het gewoon niet lukt. Ja, dan uh, moet je op een gegeven moment gewoon een beslissing gaan nemen ja, voor jezelf. Even nog eerst over, over jouw niveau. Uh, ik, ik bedoel ook eigenlijk te zeggen van, uh, je kan je dan ook niet optrekken aan het niveau. Het is niet een hoger niveau waarin je dan mee kan. Jij kan je niveau niet halen omdat er gewoon niet op niveau wordt gespeeld wellicht? Ik denk dat als spelverdeler kan je uh, altijd gewoon je eigen niveau neerzetten en een teamsport is, uh, dat doe je wel met elkaar, maar je bent natuurlijk individueel afhankelijk van je eigen niveau. Ja. En het maakt niet uit wat de mensen om je heen nou doen. Okay. Ik bedoel, ja, ik, ben, ik ga nu op zich al wel een aantal jaartjes mee en uh, ja, als je 18 bent dan kan je wel zeggen dat je, je moet optrekken aan het niveau ja. om je heen. Maar... Nou, vanuit mij gaat het gewoon om wat ik mijn eigen, dat ik mijn eigen niveau gewoon ja. neerzet. Je voelde je niet lekker in dat team? Ja, en uh, nou ja, goed. Het is, het is gewoon uh, een groot verhaal. Hè? Ik bedoel, er is natuurlijk een uh, groot. in de media geweest de afgelopen jaren. Uh, ja, dat, uh, dat. dat is gewoon af en toe heel, heel moeilijk gewoon. Uh, ik ben ook een mens, dus dan. Uh, ja, dat, dat neem je gewoon allemaal mee. En. Uh, nou ja, goed, dat, uh, dan is het gewoon lastig om, uh, ja, om je niveau te halen. Tenminste, daar had ik, uh, ja. had ik wel moeite mee. Kortom, wegmotivatie voor Oranje. Nou ja, motivatie is een beetje een, negatieve, uh, een, een negatief woord, vind ik. Want dan lijkt het een beetje alsof ik geen zin heb. Maar ja, dat is absoluut niet het geval. Ik, ja, uh, met de ervaringen van de afgelopen jaren kon ik het gewoon even niet opbrengen... om, uh, om me nu van de zomer te melden bij het Nationaal Team... Eh, want anders krijg je net zoals vorige zomer, dat ik drie weken dat ik meedoe en dat, uh, ja, dat ik me gewoon even ellendig voel. En dat ik dan zeg van, ja jongens, ik, uh, ik ga er weer vandoor. Dat kan ik mezelf niet aandoen, dat kan ik het team niet aandoen, een bondscoach niet. Nee. Dus vandaar dat ik besloten heb om het, uh, om het nu niet te doen. Jij hebt uh, ook destijds bij de aanstelling van bondscoach Edwin Benne kritiek gehad hè, op die aanstelling. Heeft dat nog iets mee te maken? Nee, dat heeft uh, op dit moment helemaal niks mee te maken. Dit is gewoon... Uh, ik vanuit mezelf uh, bekeken. Ja. Dus stappen nu zeven spelers uit, uh, al dan niet gedwongen. Uh, hebben jullie contact gehad met elkaar? Uh, nou, ik in ieder geval niet. Uh, ik weet niet of andere jongens onderling uh, contact hebben gehad. Maar uh, ja, iedereen zou wel zijn eigen redenen hebben om het, uh, om het niet te doen. Ja. Wat voor gevolg gaat het hebben, denk je, voor het Nederlands team? Uh, ja, dat is moeilijk in te schatten. Ik bedoel, uh, nou, jij kent ja. de spelers. Ja, ik weet niet, ik bedoel, ze moeten nu uh, weer op dit moment deze zomer moeten vooruit en er staan er echt wel een aantal namen die het, uh, die, uh, die het gewoon goed kunnen gaan doen en uh, ja, als je het gewoon met, op de rit krijgt met elkaar, dan, uh, dan kan je gewoon mooie dingen doen. Ik bedoel, daar, ja, daar hoef je niet altijd uh, fantastische spelers voor te hebben om met een team tot resultaat te ja. komen. Is de deur uh, uh, voor jou helemaal dicht, Janiek? Nee, absoluut niet. Nee, ik, um, um, nee uh, als, uh, als op een gegeven moment uh, het weer wat rustiger voor mezelf is en ik heb een aantal dingen weer, uh, weer gewoon op orde en uh, uh, ik, uh, ik kan het gewoon goed opbrengen om voor het nationaal team uh, uit te komen, dan zou ik dat graag weer willen doen. Alleen ja, dat is momenteel gewoon niet zo. Ik bedoel... ja, het ligt echt ja, bij dat... jou zelf. Het is niet zo dat het gaat om geld, om Edwin Benne of om... Nee. Of om. Het is echt uh, moe ja, gewoon moeite hebben om in dat team te draaien en, en, en naar al die tegenslagen ook. Ja, nou goed, verliezen is gewoon uh, ja, verliezen is gewoon echt kloten. En uh, mensen die op tv of in live even een wedstrijdje kijken, die zitten daar anderhalf uur te kijken. Maar voor ons is het, ja, is het ons leven. En ja, als je dan ja, een aantal keer met het nationaal team goed onderuit gaat, ja, dan moet je gewoon ook als persoon gewoon even goed onderuit gehaald. En uh, ja, goed, daar moet je dan af en toe even goed over nadenken. En, uh... Ja, nou, Oranje moet verder zonder Janniek uh, uh, van Harskamp. Janniek, dankjewel. Ja. ja, graag gedaan. We gaan toch heel eventjes verder uh, met uh, Lars Geers. Ja, Lars, een uh, uh, verloren generatie nu? Uh, zo spreken? Ja, je zou er bijna van kunnen spreken. Maar ja, dan, dan zou er een generatie moeten zijn die, die ook werkelijk uh, grote prestaties wellicht heeft, uh, heeft neergezet. Of de belofte daarvan heeft. En we moeten eerlijk concluderen dat dat in de afgelopen jaren natuurlijk niet het geval is geweest. Als ja. je een EK mist, als je een WK mist, als je niet meer meedoet aan de World League. En, en, en je niet kwalificeert voor de Olympische Spelen. Dan kan ik me voorstellen dat het bond verder gaat kijken. En wellicht denkt, nou ja, niet met deze spelers dan, maar met de volgende Want generatie. Het, het, het moet gewoon op een andere manier. Uh, dat is het idee. Maar het probleem daarbij is dat je ook natuurlijk de middelen moet hebben... om zo'n team te ontwikkelen. Je kunt wel zeggen van, we hebben, ja, we hebben hele goede jeugd op dit moment. Maar als je die later niet een programma kunt bieden... dat ze op het hoogste niveau meedoet... ja, de rest van de landen staat niet stil. Als je kijkt wat, waar die mee bezig zijn... die hebben een goede generatie, die hebben een, een goede opvolging... die ontwikkelen zich steeds verder. Dus ik vraag me af of de afstand niet te groot wordt... tussen wat wij in Nederland nu hebben en wat in het buitenland gebeurt. Ja, kortom. Uh, de toekomst voor het mannenvolleybal? Ik, ik zie hem heel donker in ja? uh, op dit moment. Uh, ik zie namelijk uh, goede jeugd. Dat moet gezegd worden. Er zit absoluut talent in. Maar ik vraag me af of, of uh, dat talent de kans krijgt om zich te ontwikkelen. Want de druk op het team en ook uh, op de jonge jongens zal nu groter worden. Oké, okay, Lars. Dankjewel. Lars Geerts was dat. <middels> Cardigans, Carnival. De Nederlandse hockeyploeg is weer compleet. Daar gaan ze. In januari de Bonskoos Paul van As, Teun de Nooijen en Taken take uit de selectie. U weet het, is afgelopen vrijdag kwam hij daar weer op terug. De routinier en de specialist specialisten opgenomen in de groep waaruit straks de selectie komt voor de Spelen. Vanmiddag trainen het duo met de selectie mee in het Wagenerstadion in Amstelveen. En onze Floris van Hoorn ging kijken hoe die terugkeer beviel en hoe de reactie was in de ploeg. Hoe vaak heeft Teun de Nooijer de route van huis naar het Wageningenstadion afgelegd? Ja, veel vaker natuurlijk dan de, dan de interlands die je speelt. Je traint natuurlijk veel meer dan dat, je, dan dat je speelt. Hoe anders is je gevoel dit keer? Nou ja, ik, ik heb het al eerder gezegd ergens in, uh, in de pers. Ja, het is nu gewoon, gewoon lekker kijken naar de toekomst. En uh, daar, ja, daar heb ik gewoon heel veel zin in. En uh, ja, voor mij is het inderdaad een soort van uh, afsluiting van een uh, traject. Betekent dat ook opluchting? Ja, dat weet ik niet. Dat moet nog blijken. Hè? Want uh, ik heb begrepen dat we elkaar gaan trainen vandaag. Dus uh, uh, eens even kijken hoe ik er na de training voor sta. Maar uh, nee, het voelt, uh, voelt goed en iets van opluchting. Natuurlijk zit er altijd wel een beetje bij. Hè? ja. ja. Savers, de aanvoerder. De familie is weer compleet. Ja, dat klopt. Wat vind je ervan? Ja, ik ben wel blij dat het duidelijkheid is. Ik heb al eerder gezegd. En, uh, het had niet veel langer moeten duren. Ik denk dat het goed is en dat we nu uh, met z'n allen vier maanden echt uh, elkaar moeten knallen om iets moois te bereiken. De bondscoach uh, heeft besloten om uh, de twee jongens Toffie terug te halen. Voorafgaand aan dat besluit, ben jij als aanvoerder uh, gepolst? Uh, nee, dat heeft hij denk ik met zijn technische staf besloten. en uh, Ik denk dat dat ook goed is. De coach moet zijn beslissingen nemen. En, uh, hij moet natuurlijk wel weten wat er leeft in het team. En, uh, die gesprekken zijn ook gevoerd. Maar hij heeft het besluit zelf genomen en daar zou ik verantwoordelijk voor, vind ik. Dus, uh, hoe is er in de spelersgroep gereageerd? Uh, nou, volgens mij uh, erg positief. Wat ik al zei, een coach moet beslissingen maken. Ik denk dat het goed is als hij weet wat er leeft. Maar dan is het ook aan de coach om te beslissen. En, uh, iedereen wil gewoon het maximale presteren in Londen. En uh, wat dat betreft uh, hoor je het nieuws en uh, gaat iedereen weer door. Ietsje dieper doorbuiten, Klaas. Ietsje dieper, maar wel strek. strek. yes, net zo. Oh, oh, oh, Taken, taken maar. Terug op het oude nest, zult je het zo zeggen? Ja, nou, ik ben blij dat de, dat de eerste training weer erop zit. Ja. Maar is alles weer bij het oude? Uh, ja, ja. Nou ja, tenminste. Ik, uh, ik, ik sta met veel plezier op het veld. En ik uh, vind het leuk om weer met de jongens uh, op het veld te staan in het oranje shirtje. En, uh, ja, dat, zo is het. Uh, je hebt een gesprek gehad met de bondscoach. Daarin is de kwestie uitgesproken. Wat zijn er voor afspraken gemaakt? Nee, niks concreets uh, afspraken. Gewoon, uh, we hebben het over de hele situatie gehad, hoe alles gelopen is. En, uh, en uh, ja, hoe we, er, hoe we er allebei in staan. En uh, wat er voor uh, bepaalde dingetjes van mij verwacht wordt. En uh, ja, uh, ja, dat is het eigenlijk. Hoe lang heb je na moeten denken over je terugkeer? Niet. Uh, eigenlijk uh, was het voor mij duidelijk dat ik, dat ik dit gewoon graag wil. En uh, er is nooit in de afgelopen uh, drie maanden ook nooit de enige verandering geweest. Hoe heb jij uh, die afgelopen periode beleefd? Wat doet dat met een Nou, Ik zei net al, als, als tophokker wil je je meten met de, met de beste uit je sport. He, zowel in Nederland, en dat is dan het Nederlands helft al, als, uh, als internationaal. Op, uh, op de podia die er zijn, he, de wereldkampioenschappen, de EK's, de Olympische spelers. Dus uh, daar, daar wil je natuurlijk heel graag bij zijn en bij horen. En, uh, uh, ja, Dat was ik niet. Op dat, uh, op dat moment. En uh, ja, dan ga je kritisch kijken naar jezelf. En, en dat is wel eigenlijk iets wat ik mijn hele carrière uh, al heb gedaan, van, uh, van jongs af aan. Die kritische blik waar je het over had, heeft hij wat nieuws opgeleverd voor jezelf? nou ja, Je probeerde altijd te kijken: van uh, waar, waar heb ik iets, uh, zelf iets laten liggen. In, uh, misschien tijdens het EK of uh, tijdens de uh, laatste Champions in, uh, in Auckland. En daar zijn natuurlijk altijd wel, uh, wel punten. En uh, nou, die had Paul natuurlijk ook. En, en daar hebben we al over gesproken, uh, één op één, afgelopen, afgelopen woensdag. Nou, dat was denk ik een heel, uh, heel goed gesprek. Wie of wat is nou de winnaar van deze hele kwestie? Uh, als het goed is het hele team. En, uh, ik heb wel eens eerder gezegd, over het proces uh, kan iedereen zijn mening hebben... Uh, ja, of dat goed of slecht is, of het met hun moest gebeuren. Wat ik wel denk is dat met het Nederlands team uh, ja, toch wel iets moest gebeuren omdat je anders misschien op te spelen een probleem had. Dus Daarmee zeg ik niet dat ze per se die twee jongens aan de kant hadden moeten zetten. Maar dat er iets gebeurd is, is goed. Iedereen staat op scherp. En dan moeten we zorgen dat het weer rustig wordt en uh, dat we elkaar uh, gaan aanspreken. Dus daar ligt verantwoordelijkheid bij, uh, bij de hele team eigenlijk, bij het hele team. Want dat is in het verleden niet altijd goed gebeurd. En ik hoop dat dit weer een extra zetje is om met elkaar uh, gewoon maar voor één ding te gaan. En dat is een uh, goede Olympische Spelen. Oh, dus Floris Evers, staanvoerder van de mannenhockeyploeg Over de terugkeer van Teun en taken. Zit de uh, windsurfer Dorian Rijzelbergen niet mee? Hij uh, probeert zijn wereldtitel te prolongeren bij het WK in Cadiz. Van Rijsselberg stond de eerste, maar werd vandaag verdrongen naar de vierde plaats. Hij uh, vindt nogal wat hobbels op zijn weg. Dorian, goedenavond. Wat ging er mis allemaal? Ja, ik had vandaag uh, een moeilijke start, de eerste race. Dus dat liep al niet helemaal lekker. Uh, uiteindelijk vijfde gefinish, Nou, dat is nog wel te doen. Mijn slechte race was uh, tot, uh, tot vandaag een vier. Dus daar was ik heel erg blij mee. En toen de tweede race ja, toen, uh, toen had ik wat, uh, wat ja, bad luck, zoals we dat dan noemen. Ja. Uh, een een mede, uh, deelnemer voor mij, die liet zijn zeil in het water vallen. Niet, uh, niet expres, maar dat het, het waait zo hard, dus alles wordt gewoon bijna uit je handen getrokken. En daardoor kon ik niet uh, op tijd starten en van de startlijn afkomen, wat, uh, wat erg jammer was. En hoe los je dat maar, op dan? Uh, sorry? Hoe los je dat op, zoiets? Ja, nou, dan moet je zorgen dat je er vandaan komt en uh, een stukje achteruit varen en dan eromheen en dan wel starten. Maar ja, je ligt natuurlijk al een stukje achter iedereen en dan krijg je, zoals we dat noemen, vuile wind. Ja. Dus de, de instabiele wind die van de zeilen afkomt. En uh, ja, dat was dus even lastig. <laughs> ja, maar toch nog wel, kun je terugvaren tot uh, de negende plaats? Ja, inderdaad wel terug kunnen varen tot de negende plaats, maar uh, ja, ik was daar niet echt blij mee. Ik bedoel, het zijn omstandigheden waar ik normaal gesproken gewoon voorin mee kan varen. En voorin dan ja. bedoel ik top, top 5, minstens. En uh, ja, dat werd mij ontnomen, min of meer uh, door dat incident. En toen was er nog race 10? Toen uh, dachten we van, nou, eerst 10, alles of niets. Dus uh, we gaan even netjes het afmaken dat we in ieder geval uh, toch nog wel een goed gevoel kunnen overhouden aan de dag. Ja. En ik had een, uh, ja, een kanonstart. Ik ging hartstikke goed samen met JP Tobin, mijn trainingspartner. Uh, ja, lagen we aan kop. Uh, maar het probleem was dat uh, de dames die waren voor ons gestart en die waren bezig met hun, uh, hun laatste rondje in de, aan de Winserak... En uh, er was uh, een, een, een hele schattige, lieve Franse dame. En die uh, <laughs> voer over de, de kant waar ze geen voorrang had. En uh, ja, tot, uh, tot grote spijt uh, voer zij uh, recht op me af. En ja, het was een beetje. Uh, ja, ze wist, ze wist niet wat ze aan het doen was. En dan hadden we een crash. Je bent er vol op opgevaren. Ja, ik ben. Ik heb op mijn laatste moment heb ik nog kunnen uitwijken zodat ik niet. Uh, hij ik er echt letterlijk van de poort heb gevaren. Maar uh, ja, alle twee wel in het water beland. En ja, dat kost natuurlijk ook een heleboel plaatsen. Je, je ging dus vol op, op die vrouw af. Dat was kennelijk geen uh, heel ervaren deelnemster. Uh, zag ze het aankomen? Ja, ja, we, nee, we het zeker weten. Uh, JP, die, uh, die onder mij voer, die, uh, die schreeuwde ook al minstens vanaf 50 meter afstand... Uh, op het uh, topje van zijn longen, uh, dat ze op moest letten en op moest passen... en dat het nooit zou gaan lukken. Maar uh, ondanks dat, ze was gewoon helemaal even uh, de weg kwijt... Uh, als een, uh, een hert in de, in de auto autolichten Ja, ze... Dus, <laughs> stond ze voor startpleefd Oh, gossie. Oh, dat ja. op een WK. Hey, maar uh, dat is uh, veel bad luck, dus op één dag. Maar je klinkt er niet echt uh, down onder. Nee, zeker niet. Kijk, dat dingen, dat gebeuren je en... Uh, ja, wat, ga je, wat kan je eraan doen? Ik kon er zelf niks aan doen. Dus uh, ik heb voor de rest gewoon netjes twee races kunnen varen. En uh, toch terug kunnen varen naar negende plek. Wel, wel uh, frustrerend dat je weet dat je goed kan varen... maar dat niet eruit kan halen door dat soort dingen. Ja. Maar dat ligt buiten je macht, daar kan je niks aan doen. Die, die, die, die uh, tweede race waar het mis ging met die, met die Griek die ze zeil liet vallen... Uh, daar kan je niks aan doen. Uh, race 10 wel, heb je een protest ingediend? Inderdaad heb ik een protest kunnen indienen en daar heb ik een, een redress, zoals het noemen, plaatsvervangende punten voor gekregen. Okay. Maar dat was ook niet, uh, niet helemaal daverend, dus ik kreeg een, een 4.6. Maar gelukkig, één plaatsje kunnen stijgen daardoor, dus nu op een vierde plaats met punt zes, punten achter op uh, nummer 3 JP. Dus al met al is het, uh, het is allemaal niet zo erg. Hey Dorian, je werd zo'n drie maanden geleden wereldkampioen. Uh, nu moet je je titel weer verdedigen. Maar, maar zie je het ervan komen? Uh, nou, ik heb er een beetje een hard hoofd in. Maar ja? Uh, ja, morgen gaat het weer heel hard waaien. Dus ik weet niet of ze morgen überhaupt kunnen racen. En woensdag uh, gaat het helemaal niet. Uh, nee, ik weet het niet zeker. Ik zeg nooit nooit. Maar ik denk dat het woensdag helemaal uh, uh, daken van de paard... Van de de palen van de daken afwaaien. Dus, uh, Oké, okay, dus misschien ja. komen er nog maar een paar races en dan kan je die achterstand nooit meer goed maken. dat bedoel je? Ja, inderdaad, ja. Maar het draait ook eigenlijk om die andere wedstrijd, hè, dit jaar, toch? Uiteindelijk? Ja, daarom, inderdaad. Het is een, uh, ik ben heel erg blij met de serie die ik tot nu toe heb neergezet, ondanks de, uh, de twee vervelende races vandaag. Ik heb een, uh, ja, een goede serie neergezet, zonder een uh, race buiten de top 10 te eindigen. En dat was eigenlijk wel het doel. We hebben nogal al vertrouwen in je, Dorian. Jij ook in jezelf, ik hoor het al. <laughs> hartelijk dank. Hartelijk, okay. dank. Uh, hartelijk dank en uh, veel succes nog de laatste twee dagen daar in Spanje. Ja, mag ik jullie nog hartelijk feliciteren met jullie uh, 10.000... Kijk, dat is dat? goed. Dank je wel. Ongelooflijk. Geweldig. En, en doorgaan. Dat doen we. Dorian, dankjewel. We gaan fietsen, de Ronde van Vlaanderen. Dat is natuurlijk een echt wielermonument. Misschien wel het grootste, in ieder geval bij de Belgen. En dat verdient een hymne. Tenminste, zo dacht Rick de Leeuw erover. En dus nam de Leeuw, bekend natuurlijk als zanger van de Trucker Keks... samen met de Belg Helmoet Lotti jawel, een plaat op. De Ronde van Vlaanderen heeft nu een officieel lijflied. Hier wordt de, de, de, de, de hoogmis gevierd. Hier is het, maar dat merk je al als je de streek binnenrijdt. Je ziet de heuvels, je ziet... Opeens zie je overal fietsers. Het is een, of, ja, dat, zijn, um, dat, dat leeft hier echt op een... Dat, dat is een onderdeel van het leven. Het is niet, de, fietsen is hier geen sport. Fietsen is hier een manier van leven. Toen mij een beetje denken aan het gevoel dat je krijgt... bij een staande ovatie na een première of zo. Het is, het is, het is echt zo, de opwinding. Ja. Die concentratie en, en die grinta op die gezichten zo, van bovenop de kware mond, Stigmans op kop, bonen in zijn wielen, dat, dat is fantastisch als je dat ziet. Met vlaggen in de hand, staan we langs de kant, en we juichen de kampioenen toe, nooit zijn De, de, de haag van mensen waar jij, dan opeens, waar jij een onderdeel van bent die, komt, die zet zich in beweging en dan zie je in de verte de eerste renners komen, dat gejuich wordt groter en als een golf door het landschap gaat, gaat dat enthousiasme en opeens ben jij het, voor één seconde het, het, het hoogtepunt van het gejuich en dan sta je daar als een, als een maniak te schreeuwen en te doen en, je, en daarna trekt die hele ronde trekt zo door je lichaam heen en dan, als, als je dan dat mee hebt gemaakt en dat, het verwijdert zich weer dan de, de de, de laatste renners komen langs, dan wil, je, dan wil je eigenlijk die sensatie nog een keer voelen. Dus dan, ga je, dan, dan ren je naar de auto en dan, dan kijk je op de kaart. Als we hier afsnijden en daar links en daar de heuvel op... dan kunnen ze over, over, over 30 minuten staan we weer en dan maak je dat nog een keer mee. Dat is een, dat is een onwaarschijnlijke kermis. En dan, dan probeer je de finale te zien ergens in een café... en dan de laatste jaren heb je toch redelijk veel kans dat er een Vlaming wint. Dan, dan is het... het, het een onwaarschijnlijke ontlading. Dan heb je het idee dat je dat zelf ook gedaan hebt. Zelf ook uh, je, je een, een kleine bijdrage hebt geleverd aan de, aan de, aan de vreugde en aan de, aan de, aan de overwinning. Vorig jaar heb de, ik de, de ronde voor liefhebbers. Dus de zondag is de, is de grote wedstrijd. Maar op zaterdag mag je als, als, als liefhebber het parcours uh, fietsen. Dat heb ik vorig jaar gedaan. En, en toen wist, wist ik eigenlijk al dat ik heel graag een, een lied over wielrennen wilde schrijven. Maar als je dat, als je dat gedaan hebt, zo die 260 kilometer gefietst hebt... dan hoor je ergens bij voor je gevoel. Dan... dan, uh, dan mag het opeens ook. Dan, dan is het gelegitimeerd om een lied te schrijven... over wat het mooiste is. Zelfs als Hollander denk je dat dan te mogen doen. Ja, maar dat is nogal wat. Er komt er een Nederlander die gaat even vertellen van... dit is jullie lied. We zijn het al gewend. Nee, dat was een grapje. Jullie komen ons toch altijd alles vertellen? Nee, het is, uh, het is een mooi lied. Um, het waar ik daarnet vertelde, over heel dat gevoel. Die wisselwerking tussen de vedette en de supporter. Dat zit daar zo schitterend in. De hoofdrol in het lied is eigenlijk bijna voor, voor de supporters. Hè. Daar gaat het over. En dat is er ook zo mooi aan. Want op, op een of andere manier hebben wij allemaal die doelen. En, en kijk, kijken wij allemaal zo naar mensen waar we in wezen geen bal mee te maken hebben. Voor, voor een spelletje. Dat is het toch eigenlijk? We staan de meet voor wie vandaag de rond rijdt. En we juichen de kampioenen toe. Nee, nooit zijn wij het juiste We zijn allemaal kampioenen en de echte kampioenen. Het is een kampioenschap van iedereen. En dat, dat, dat is het mooiste van de rond. Als, als je daar langs de weg staat, dan voel je. Dit is een, een, een dag van verbroedering. En daarom vind ik het fijn om, om met Helmoet, om, om met, een, met, een, met, een, met een, zo'n schitterende Vlaming als hij is, dat lied samen te mogen zingen. Omdat het juist, je, je, het is veel meer een, een, dat lied is ook veel meer een cadeau aan, aan, aan de wielerliefhebber dan dat het een, een lied van mij is. Van de start tot de finale gaat het Ik, ik kan wel één ding zeggen. We hebben het een uh, paar weken geleden opgenomen. Ik ben sindsdien al drie keer gaan fietsen in de Zwalmstreek en zo. En ik ben op dit moment, omdat het begin van het seizoen is, altijd op een klein versnellingsje aan te rijden. En dat draait dus heel snel. En dat, dat, ah, hey, dat is eigenlijk geweldig. Dat draait in de cadans van het nummer. En ik ben dus al drie dagen, als ik ga fietsen, constant bezig... En het gaat door... En door... Het is echt wel... Het is een wielerlied. Het En echt wielerlied. Een reportage hoorde u van uh, Steven Dalenbaat. Het schilderbaar een honderdste van een seconde. Schaatser Michel Mulder was bijna wereldkampioen op de 500 meter. Hoe zuur het ook is, het seizoen kon, van Mulder, uh, kon Mulder wel afsluiten met een prachtige zilveren medaille. Dat is een prestatie die ook afstraalt op zijn coach. Hè. Gerard van Velde. met minimale middelen weet van Velde prachtige prestaties te bereiken bij het APPM-team. Hij kan de teleurstelling bij zijn pupil Michel Mulder wel uh, relativeren. Het is gewoon heel sneu dat je dan net op één honderdste uh, het mist. En dat weet ik wel. Maar het is nog beroerder. En daar weet, kan ik goed over mee praten. Als je, uh, als je vierde wordt en je komt helemaal niet op het podium. Kijk, deze man die kan al zeggen van... Uh, op, op zijn leeftijd van ja. ik heb bij de eerste drie op WK gereden. Dus ja, dat dus ging voor... dat door jouw hoofd heen meteen? Van, uh, op, toen je wist dat die honderdste verschil dat het in zijn nadeel was... Dat het ook uh, meteen ja, uh, bij jou maar terugkwam? Ja, joh, maar, de, maar de, ik weet hoe dat voelt. Kijk, het, is gewoon, het is gewoon heel jammer. Dan, ja. moet je, dan kun je het wel heel erg uh, ja, wegrelativeren. Daar was ik zelf ook altijd een ster in. Maar <laughs> het, het hangt gewoon heel erg af wat je nu nog gaat doen. wat je volgend jaar of twee of drie jaar word je nog een keer wereldkampioen. Of nog een keer, of wat het ook maar is. Dan is het niet zo erg. Maar anders blijf je altijd aan die honderdste denken maar Jij moest acht jaar wachten. Tien jaar. Tien jaar? Tien jaar. Ja, bijna tien jaar. Dus, uh, of dat was tien jaar. Dus ja, daar, daar hangt het een beetje vanaf. Maar het is, aan de ene kant is het heel jammer, maar het is natuurlijk gewoon een gigantische prestatie. 34,66 door een Hollander. Ik denk dat het de beste 500 meter ooit door een Nederlander gereden is. Ik, ik vind het gewoon echt een legendarische 500. En als je kijkt uh, waar jullie met de hele groep vandaan komen... Uh, 10, 12 maanden geleden zag het ja. er eigenlijk... jullie waren goed bezig, maar het zag er wel anders uit dan waar jullie nu staan. Ja, ik bedoel, uh, onze sponsor, want Ronald, die ging naar uh, Control toe. En uh, nou, er is niks mis mee, Dat is natuurlijk een prima ploeg. En toen ja, zaten we toch met Michel, ik, uh, Jacques de Koning, met een heel klein groepje. En toen zei de sponsor nog van, ja, moeten we nog wel doorgaan? Ik zei, ja, zeg, dan maken we toch andere mensen gewoon weer heel goed. Dus dat was wel heel mooi, maar het is wel leuk dat het dan uh, echt heel letterlijk gewoon uh, ook zo gebeurt. En, uh, ja. Met een uh, geluk ja, uh, dat Heijn voor ons ploeg koos. Ook doordat het uh, TVM uh, van zijn bezoek uh, afzag En uh, ook Sjoerd de Vries. Ook bij Hofmeijer uh, net uh, niet. Nou, die kon nu mooi bij APPM uh, aan de bak. En we zijn uh, mooi met eigenlijk een fantastisch leuke groep. Met Jesper Hospers erbij. Ze hebben gestart. En... Uh, ja. Dat, dat, dat liep eigenlijk vanaf het begin af aan, was het een beetje aanvoelen en kijken. Maar het liep eigenlijk vanaf het begin af aan wel heel erg goed. En eigenlijk vanaf het begin af aan, van, ja, vanaf oktober tot aan nu, hebben we eigenlijk... Uh, ja, we hebben toch gewoon het hele seizoen gewoon echt hard gereden. En dat is gewoon prachtig. Maar zegt dat niet uh, iets over de schaatsport waar het nu in zit? Er wordt geroepen: crisis. Uh, nou, maar jullie presteren goed. Uh, AppM wil wel blijven. Maar aan de andere kant moeten <tus> jullie toch nog rondkomen. En dat geldt voor nog meer ploegen. Uh, baart je dat zorgen? Ja, dat, kijk, de onduidelijkheid is nooit le lekker natuurlijk. Het, uh, dat uh, kraakt altijd ergens. Uh, neem niet weg dat. Uh... Kijk, bij ons is het natuurlijk wel zo. Er is wel een sponsor, een bedrag. Maar ja, dan gaat het weer. Ja, op het tandvlees. Heel veel mensen hebben al, uh, die niet zoveel vet op hun huid hebben, hè. die eigenlijk al. Uh, ja, die, kogen, die hebben al heel erg geïnvesteerd in dit seizoen. Of ouders, of weet ik veel. Uh, dus um, ja, om dat nog een jaar te doen, dat is bijna niet uh. hetzelfde met een krediet. Je kunt niet altijd. Uh... Je kunt niet blijven lenen, je kunt niet blijven lenen. Nee, want op een gegeven moment leen je zoveel, dan ben je failliet. Dus, ja. uh, dat kan Jij gewoon vindt niet. gewoon dat jouw pupillen nu niet nog een keer zo'n jaar nee, moeten doormaken? dat kan niet. Dan ben je failliet. Dat kan niet. Je kunt niet zoveel investeren in jezelf. Nee. Zo'n jaar wat we nu hebben gedaan, dat, uh, met, met dit budget dan moet je niet meer willen. En het is ook helemaal niet goed dat we daarmee strijken. Zo van moest kijken, ploeg van Van Velden. Ja, dat kun je één jaar doen. Maar ik bedoel, ik heb in mezelf geïnvesteerd en anderen hebben ook geïnvesteerd. Maar nu is wel de tijd van, uh, ik bedoel, uh, wij zijn de paradepaadjes van de Nederlandse schaatsport. En uh, het wordt nu gewoon tijd dat we uh, de boel van elkaar krijgen, gewoon op niveau, gewoon op niveau. En of het nou crisis is of niet, ik bedoel, het zijn altijd uh, bedrijven die hartstikke goed gaan. En de schaatsport is nog steeds een superinteressant uh, product. Dus uh, en dan is het is ook nog eens een keer een hele superinteressante tijd om uh, in te stappen. Uh, Rijden medailles, uh, Soji over twee jaar. Wat wil je nog meer? En uh, vroeger, uh, we praten vijf, zes jaar uh, uh, terug, betaalden ze nog zeker een keer zoveel. Dus het is ook nog eigenlijk voor een hele goede prijs kwaliteitverhouding Dus ik maak me er nog niet zo druk om, maar het moet nog wel even gebeuren. Zij Gerard van Velden tegen Edwin Peek. Nu de Bos. de protestlied van Bruce Springsteen van zijn nieuwe album We Take Care of Our Own. We gaan praten over voetbal. Voorzitter Steven Tenhaven en Paul Reumer. Verlaten per direct de Raad van Commissarissen van Ajax. De RVC, inclusief Tenhaven en Reumer, werd op 25 juli 2011 benoemd. De raad bestaat nu alleen nog uit Johan Cruijff, Edgar Davids en Marjan Olvers. Kort na de benoeming ontstond er oneenigheid in de raad tussen Cruijff en de overgeleden. Dat leidde uiteindelijk tot de ondergang van de RVC. Er zijn nog geen nieuwe leden benoemd. Dan uh, belangrijker nieuws misschien wel. Westie Snijder krijgt weer een nieuwe trainer bij Internationale. De Italiaanse club heeft Claudio Ranieri ontslagen. Zat er een beetje aan te komen. Emiel Schelfes, hij is aangeschoven, toch? Emiel? Uh, ja, en ja en ja nee. nee. Uh, wel dat hij ontslagen zou worden, maar niet op dit moment eigenlijk. Oh, niet. waarom niet? Nou ja, omdat uh, het seizoen toch al min of meer al verloren is na gisteravond. Dan krijg je zo'n typische opportune actie ja. vanuit de leiding van de club. Om is dat een dan... signaal naar de, naar de supporters of zo? Dat denk ik, ja. Dat is, uh, en hij heeft gisteren dan uh, twee jonge spelers gewisseld en dat werd vandaag in de Italiaanse media nogal uitgemeten... van Conte, de trainer van Juventus, had fantastisch gewisseld... en Ranieri had heel slecht gewisseld. Ja, zo gaat het wel eens in een wedstrijd. Soms ben je wat gelukkiger qua hand en uh, soms ben je wat minder gelukkig. De tactiek veranderde overigens niet zo gek veel. Van beide, van beide ploegen niet. Maar ja, goed, hij wordt er nu op afgerekend... en dat zat er wel al lang aan te komen. Ja, een rampseizoen voor Inter dit jaar. Ja, absoluut. Dit is natuurlijk. Uh, Twee ontslagen trainers. Ja, en vorig jaar ook al twee ontslagen trainers. Dus daarom de leiding die, uh, daarom zeg ik ook wel dat woord opportun... de leiding die, en dan niet alleen voorzitter Moratti... want die wordt aan alle kanten ingefluisterd... maar ook technisch directeur, oud-speler Marco Branca... is eigenlijk wel een beetje de, de genius. Ik wil nog net niet zeggen de kwade genius, maar wel de genius achter alles. En die, uh, die veegt nu zijn eigen straatje schoon over de rug van Ranieri. Ja, uh, wie, wie volgt hem op eigenlijk? Ja, Mensen dat is die dan? trainer Stasson Ch Sherry heet hij geloof ik. Ik had er nog nooit van gehoord, maar hij is de trainer van de Primavera. En dat is over Stramaccioni. Stramaccioni, ja, zo zeg je het goed. Ja. Stramaccioni. Ja. Uh, maar die ken je dus niet? <laughs> nee, dit was voor mij een onbekende held. Want een ja. held is het wel, want hij heeft natuurlijk die eerste... Next generation heet dat hè, oh ja, de Champions League voor uh, de baby Champions League. Ja, van Ajax gisteren gewonnen met strafschop op in de geheel uh, eigen Inter uh, <laughs> Inter manier, dus behoorlijk verdedigend, maar uiteindelijk wel succesvol. En ja, die zetten ze dus nu voor de groep. Als het een teken is, een signaal is, dat ze met hem dus ook een aantal van die jonge spelers Meteen straks de kans gaan geven. Zou dat een hele goede zaak zijn. In dat licht is het misschien wel logisch om nu allemaal draaien. Ja, te Ja, maar te dan, dan, ja, dan zou ja, je zeggen van... Oké, okay, dan hebben ze het seizoen definitief afgeschreven. Kunnen ze nu vast kijken. Kunnen ze een aantal van die jonge spelers de kans geven. En dan zullen ze dan toch, denk ik wel... Ook wel weer met een ervaren man ernaast zullen ze dan verder gaan. Ja, want volgens seizoen komt er gewoon een nieuwe trainer daar, toch? Een grote naam moet er nu komen weer? Ja, en weet het? je wat natuurlijk wel heel interessant is, Roen, is welke rol gaat Wesley Snijder spelen? Gaat de, uh, hij, ik uh... zit je op mijn blaadje te kijken. Nee, dat kan ik vanaf hier nee. zien. Maar dat is natuurlijk wel... Uh, wil hij blijven? Kijk, ja. ik heb al eens eerder gezegd... hij heeft natuurlijk alles opgebouwd bij Inter. Hij kwam natuurlijk uh, uh, door een zijdeur bij Madrid... kwam hij daar binnen en Mourinho trok hem door de hoofddeur... naar binnen bij Inter. Dan werd de grote man, de kleine grote man. Ze wonnen alles... Drie prijzen, later ook nog de Wereldbeker. Hij heeft eigenlijk alles gewonnen. Bij Inter wat je maar kan winnen. Maar hij heeft daardoor ook een geweldig contract in de wacht gesleept. Ja. Wil hij, want Moratti is ook wel een beetje gek op hem. Wil hij, uh, nou ja, zeg maar, die nieuwe ploeg ook gaan dragen straks? Het zou een mooi gebaar zijn. Maar daar wordt driftig over gespeculeerd. En er worden ook wat berichten de media in geslingerd op dit moment in Italië. Van Moratti is ook bang dat Westiesnijden misschien wel een tweede Adriano zou kunnen zijn. Met andere woorden, dat hij wat meer laat ik maar zeggen, met alle andere dingen buiten het voetbal... Uh, beschäftigd ja. is, dan dat hij echt... Uh, uh, laat maar zeggen, nog de voetballer Westie Snijders... die een elftal naar een hoger niveau kan tillen. Er wordt ook gefluisterd dat hij naar de buurman gaat. Ja, maar dat is echt... Uh, dat gaat Moratti uh, zullen we bij leven en welzijn gaat nee. hier niet toestaan. Nee, daar hebben ze al te veel slechte ervaring mee. Dat gaan ze echt niet doen. Ik kan me voorstellen dat ze van de kant van Milan dat wel leuk vinden... om dat vuurtje natuurlijk op te stoken. En van Bommel ja, zal, zal daar zeker ook een rol in spelen, want die... Hij heeft natuurlijk hele goede ervaringen met Wesley Sneijder. En die twee zijn natuurlijk ook door het Nederlands zelf te goed bevriend. Van Bommel, van wie ik overigens nog altijd wel verwacht dat hij gewoon naar PSV gaat. Ondanks het feit dat hij nu ook in de Italiaanse media zegt: van, Ik ben met contractverlenging bezig uh, uh, te praten met Galliani. <coughs> hij heeft zijn, duidelijk zijn focus op uh, PSV gezet. Oké. Okay. Pikken we nog gewoon even mee. Uh, er loopt nog een Nederlander rond. We hebben Inter Castanjes. Uh, merkt hij er hier nog iets van? Of is dat gewoon? Nou, ver, ja, hij is natuurlijk beetje... ook een van die, die, die jonge uh, spelers die misschien nu in het komende seizoen, of misschien nog wel dit seizoen, maar zeker het komend seizoen, een kans gaan krijgen. En maar hij heeft dat niet zo naar zijn zin, hè, geloof ik? Nou ja, hij speelt nauwelijks. Nee. Hij heeft één keer een hele mooie goal gemaakt. Een hele belangrijke goal in de periode dat het goed ging tegen Sena. Daarna is hij ook niet meer aan de bak gekomen. En ja, ze bij Feyenoord hebben ze dan nog wel lichte hoop. Je leest dat van, uh, ja. van Geel. van ja... Maar je kunt er donder op zeggen dat als Inter hem niet verkoopt... en Feyenoord kan hem niet kopen... dat hij dan in Italië, als ze hem niet bij Inter zelf gebruiken... dat hij in Italië aan een Italiaanse club wordt uitgeleend, want dan houden ze nog enigszins zicht op hem. We zijn bij hem op de hoogte van het Italiaanse voetbal. Emiel Schelvers, dankjewel. Waar wel. Ciao. Morgenavond uh, wordt er voor het eerst gespeeld... in de kwartfinales van de Champions League. Zonder Inter dus. Grote verrassing bij de laatste acht is Abuel Nicosia. Voor het eerst in de geschiedenis weet een club uit Cyprus... zover te komen in het miljoenenbal... Jordi Kruijf kan ons meer vertellen over Apoel Nicosia. Hij is technisch directeur van een andere Cypriotische club, La Narca. Kruijf is blij met het succes van buurman Apoel. Ja, Apoel is natuurlijk een, een voorbeeld ook hoe de club uh, gerund wordt. Uh, ook een, een trainer, stabiliteit. Uh, veel spelers die er al uh, meerdere jaren uh, spelen. Dus niet zoals elke Cypriotische ploeg die elk jaar 50% van de elftal daaruit kegelt en 50% nieuw haalt. Het is, uh, het is een stabiele club, ook op tijd betalen. En daarom ben ik ook extra blij dat hun het zijn die succes hebben. Want dat is ook natuurlijk een voorbeeld voor de rest van de ploeg op Cyprus. Dat dat toch echt uh, de, de winnende methode is. Um, dus je kan alleen maar trots zijn op Apoel. Ja, over het voetbal in Cyprus. Uh, er wordt vaak natuurlijk uh, ja, een beetje minder over gesproken. Ook misschien een beetje uh, ja, uh, zonder enige kennis van zaken om te zeggen... Uh, dat het uh, niet zo goed is. Ja, ik denk dat de Nederlandse clubs dat wel hebben gevoeld de laatste jaar. Met name bijvoorbeeld Den Haag, uh, die toch hier uh, 3-0 uh, verloor um, tegen Ammonia. Ja, is, de tijden zijn veranderd. Uh, je hebt hier 18, zeg maar 17 of 20 buitenlanders in elke ploeg. Dus de tijd, uh, ja, CPO voetbal, wat is dat eigenlijk? Het is gewoon een mix van een heleboel spelers. En uh, ja, er is hier nog wel geld, dus... Uh, als ze uh, slim omgegaan worden met, met het geld dat ze hebben, dan kan je hier een hele leuke ploeg uh, neerzetten. Nou, Poel heeft dat gedaan. Ja, en als je dan even naar Apoel kijkt, kijk je zoals voetballer naar dat, naar dat team. Wat, wat, wat is dat voor team? Wat zijn de speerpunten? Wat zijn de belangrijke mensen? Hoe, hoe zit het in elkaar? Nou, je hebt, uh, ten eerste is dat een elfte wat hier uh, in bijna alle wedstrijden 60, 70 procent balbezit heeft. Europa League hebben ze meestal 30 tot 40. Dus uh, ze hebben een hele goede organisatie nodig wat ze dus duidelijk hebben. Ze krijgen weinig calls tegen. Ja, de, de fans zijn 20.000 uh, enthousiaste mensen. Dus ze maken een echt een, een, een gezellige uh, sfeer van. Uh, veel Latijnse spelers. Latijnse spelers betekenen toch karakter. Uh, als ze moeten liggen om een penalty te versieren, dan doen ze dat. Uh, alles om te winnen. En die mentaliteit, dat heeft uh, Apuel... Uh, zeer zeker. Ik denk dat de Rijmen dit gewoon nu echt een maatje te groot is. Maar uh, ja, ze hebben toch clubs zoals uh, Porto. En, en Zenit Petersburg. En uh, wat is die andere? De uh, jongen. Shakhtar. Uh, nu Lyon. Ja, uh, dat, is, uh, dat is niet toevallig. Dus het is duidelijk dat ze uh, dingen goed doen. Spelers vind ik die spits erg goed. Almeda. Uh, ik vind Moraes, uh, die hebben ze van Chelsea gehaald toen, de jeugd. Uh, vind ik ook een hele goede, misschien niet zo'n beetje een onzichtbare speler... maar iemand die heel veel vuil werk opknapt, altijd een goede positie staat... en de rest defense voor zijn rekening neemt. Dus je speelt voor de verdediging, maar altijd klaar om de counter te stoppen. Uh, ze hebben aanval met backs, maar dat vind ik oké, okay, dat zijn gewoon goede voetballers. Uh, ze hebben één gehaald van 34, uh, Helder Souza daar ben ik zelf gecharmeerd van... Uh, laatste tijd speelt hij. Dat, die hebben ze in januari gehad. Vind ik een hele goede voetbal. En echt zo'n zo mooi Portugese playmaker. Uh, en dan hebben ze aan de zijkant Trzykowski en Manduka. Wat ook uh, mooie voetballers zijn. Gewoon mooie voetballers. Kunnen mannetje poseren, Goede voorzit. Kunnen calls maken. Het is een moeilijke ploeg om tegen te spelen. Helemaal als je ze, ze onderschat. En dat, heeft natuurlijk, uh, dat hebben een paar ploegen gedaan dit seizoen. En op het moment dat ze wakker waren, lagen ze eruit. Dus uh, respect. Jordi Kruijff, uh, Apoel, Nico, hier tegen met dit. Kunt u natuurlijk morgen live beluisteren op Radio 1. Maar ook die andere kwartfinale tussen Benfica en Chelsea. Van kwart voor negen dus, hier op Radio 1. Morgen is het feest in Rotterdam. De, vierst, de stadion De Kuip namelijk zijn 75e verjaardag. Op 27 maart 1937 werd het stadion geopend met een oefenwedstrijd tussen Feyenoord en het Belgische Beerschot. In de loop der jaren was de Kuip het onderkomen van talloze, memorabele wedstrijden. Waaronder kampioensduels natuurlijk, Europese finales. Peter Houtman komt al tientallen jaren in het stadion. Eerst als speler, tegenwoordig als speaker bij de thuiswedstrijden van Feyenoord. Hij vertelt over zijn liefde voor stadion de Kuip. De hoofd kameraden op de Dan ga je voor de eerste keer ga je erheen en dan ben je zoals eigenlijk bijna iedereen. Dan ben je verkocht. Zeker als je zo'n zo kleine jongen bent die helemaal verknocht is met voetballen. En je komt dan voor het eerst in die Kuip. Ja, dan heb je iets van.. Uh, nou, wat zou dat geweldig zijn om hier Otis te mogen spelen. Ik kan me nog uh, goed herinneren dat me dat ook uh, is bijgebleven vanaf begin af aan. Dat het me dan gelukkig toch is gelukt. Ja, daar mag je alleen maar uh, blij om zijn. Naar de bloem van rood en wit. Je zoekt een plaatsje in de zon. Waar je zo gezellig zit. Het is een sfeer die al zo lang, uh, en, en in die tijd, toen het stadion werd gebouwd in 1937, was het al een uniek stadion vanwege zijn bouw. Wat, wat, wat de Kuip met name heel bijzonder maakt, dat is de, de akoestiek die hij heerst. En dat is na de verbouwing in 1993, 1994, is dat gelukkig alleen maar beter op geworden. De, de, ondanks dat het groot is, toch het dicht op het veld zitten van het publiek. Op het veld, en daarmee... Uh, ja, een, een, een sfeertje weten creëren. Ook gecombineerd met natuurlijk het, uh, het loyale, uh, fanatiek meelevende legioen, wat fijn het heeft. Maar die combinatie, en daar ligt ook nog eens een gouden gasmat in, natuurlijk, ja, het is ideaal. Heel veel mensen hoor je ook vaak uh, zeggen, wanneer ze geïnterviewd worden over het stadion of over Feyenoord in, in het algemeen. Dan zeggen ze vaak van, en dan rij ik op die terug. en dan kan ik nooit mijn hoofd uh, recht houden. Want ik moet altijd even kijken naar die Kuip. En dat zie je dan schitterend liggen aan die Maas. En, en ja, dat spreekt een heleboel mensen aan. Ook mensen die geen Feyenoorder zijn. Maar die vinden dat toch een, een heel bijzonder vrij gezicht zo vanaf die Briennoord gezien. Inderdaad, met die lichtmasten met die, uh, die er die die overigens eerst niet waren. Want die is in mijn uh, geboortejaar 1957 zijn die er pas gekomen. Maar uh, ja, het blijft, blijft, een speciaal stadion, ongetwijfeld. Als men een nieuw stadion toch doorzet, het komt er dan zal het vreselijk belangrijk zijn, en die aandacht gaan ze er volgens mij ook wel aan besteden... Hoor, dat met name samen met allerlei partijen wordt gekeken dat het wel in een, in een, in een, in een dusdanige, op een dusdanige manier wordt gebouwd... dat het diezelfde sfeer, diezelfde eh, entourage kan, kan, kan brengen zoals ook de huidige Kuip dat doet. Dat zal niet makkelijk zijn, maar ja, zeker met de technische mogelijkheden die er tegenwoordig zijn moet dat toch in de praktijk zijn waard te, te maken, denk ik. Dus gecombineerd uh, de, de, de oude voetbalsfeer van, van de Kuik kunnen proeven in een modern stadion. En dan is er wellicht over te praten. over zijn geliefde Kuip. In de bijdrage van onze verslaggever Ragnar Niemeyer. We gaan even naar Engeland. Manchester United-Fulham werd vanavond 1-0 door een treffer van Wayne Rooney. United uh, is weer koploper daar in de Premier League. Met nu drie punten voorsprong op Stadgenoot City. Dat zaterdag niet verder kwam dan 1-1. Er is dus één wedstrijd gespeeld in de Jubilee League vanavond. Veendam, MVV, werd 1-3. En Ajax-spits Kolbein-Sichthorson heeft zijn rentree gemaakt. Hij deed dat in het helft van Jong Ajax. Had dan ook nog meteen gescoord. Afgelopen zomer kwam hij van AZ naar Ajax de spits. Maar hij speelde pas acht wedstrijden in Amsterdam. Door een stressfactuur in zijn enkel. U bent er helemaal bij. Langslijn zit erop. Zometeen het oog met Eva Jinek. Veel plezier erbij en een goede avond. Dag. Welkom bij de belastingtelefoon. Belastingtelefoon, belastingradio, ze bedoelen. Als u een vraag heeft over kindgebonden budget.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 Ga naar ik word lid van Max.nl of bel 0900 405 3.0. 10 cent per minuut. Dit is Radio 1.